Het weer, volop zon, in het zuiden ook wat sluierbewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersabdiet. Verkeersabdiet. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is het nog steeds redelijk druk op de N200 Haarlem richting Zandvoort. Tussen haarlem Centrum en Zandvoort 3 kilometer met ruim een half uur vertraging. En op de N201 Hoofdorp Zandvoort bij Zandvoort 3 kilometer en 10 minuten vertraging.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 In de Tour de France, enorm, wat een, wat een debakel, wat een, wat een rampdag voor de vis, voor, uh, uh, uh, visma -ploeg. Uh, nou, Vandaag nog een optocht richting Parijs, natuurlijk uh, gaan we daar naar kijken. Uh, de slotrace, uh, uh, en dat is uh, slechts over 122 kilometer, we weten allemaal wat er dan gebeurt, het is, het is gewoon een optocht. Alleen in Parijs wordt het dan nog even ge ge gesprint. Er zijn nog bonificaties te verdienen, dus... Uh,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 Uh, we schakelen van links naar rechts. We ligt ook nog een stukje moto GP, Want er wordt weer uh, gemotord uh, uh, op het circuit. Uh, goed, uh, Supercar Sunday hier in Zandvoort. Dus Heel die... belangrijk, de fitheidstest. Oh ja, dat... Ja, dat, ja, dat is kon, een, dat een kon... belangrijk uh, onderdeel vandaag. Daar kom ik zo op tijdens Zandvoort Nieuws in het kort. Uh, vandaag waren 5 55 55-plussers.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 en om uh, de algehele fitheid te testen en te kunnen helpen... met het vinden van passende be bewegen of sportactiviteiten in deze coronatijd. En daarna nodigde de gemeente Zandvoort uh, inwoners van 55 jaar en ouder... Uh, uit om deel te nemen aan een fitheidstest uh, vandaag. En uh, die duurt nog tot half drie. De fitheidstest is mede mogelijk gemaakt door het team sportservice Zandvoort. Later in de uitzending hebben we uh, onze verslaggever Jelmer Koper... die is daar aanwezig geweest en heeft daar diverse interviews...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 Houd daar rekening mee. Hier is de president.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 Mickey, premier ministre de mon gouvernement Si j'étais président, Simpler à la culture Me semble une évidence Tintin à la police et Picsou aux finances Ce la justice, les mini à la danse Est-ce que tu serais content si j'étais président Tarzan serait ministre de l'écologie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 Met woensdag nog temperaturen van 18 graden. En in het volgende weekend is daar nog maar 15 graden van over. Dus de... dat wordt Geniet... weer Jassen. Geniet vandaag en de komende twee dagen nog even heerlijk van de zon. Dankjewel, Obisan, voor dat goede nieuws. Een lekkere nazomer, zo eind september. Het is half drie. We gaan zo dadelijk de volgende plaat draaien. En dat is de nieuwe single van Clean Bandit. Dat was het weer.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 Je ziet De nieuwe single van Mabel en Clean Bandit. En jij hebt TikTok een plaat uit de hitparados van dit moment. Zo dadelijk, ja, het gaat weer gebeuren na een hele tijd. Gaan we kijken naar de wedstrijden uit de eredivisie. Eerst gaan we even lekker rappen show op de zondagmiddag met Sugar Hill King. I said a hip hop, the hippie, the hippie to the hip, it, hip, it, hip, it, hip hop, you don't stop the rocket to the bang, man? boogie. Say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to be. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat.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 you're going to do well it's on and, on and on and on and on and on the beat don't stop until the breaker don't when i said a m-a-s-a-t-e-r-a-g -S with a double e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 Goed, en de laatste wedstrijd op de, uh, gisteren was Fortuna Sittard thuis tegen S.C. Heerenveen. En er was een klinkklare overwinning van S.C. Heerenveen...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 moment van rust op deze zondagmiddag bij CFM. Je de Sardé en de Swedes taboe. Zo dadelijk gaan we het hebben over de bron- en contactonderzoek van de GGD. Want dat gaat helaas beperkt worden. Daarover meer na de nieuwe zingen van Raccoon en de echte fans. Waar je van hield, is niks meer om op te vertrouwen.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 deze echte...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 Een van de redenen is het toenemend aantal contacten... welke een persoon heeft tijdens zijn of haar besmettelijke periode... al dus de ggd Kennemerland. Het is niet voor het eerst dat er wordt gesneden... in het, volg, in het volgens experts zeer belangrijke contactonderzoek. Begin augustus gebeurt dat ook al in Amsterdam. Opvallend is dat de regio's Amsterdam en Kennemerland precies de twee gebieden zijn die sinds kort... als zorgelijk zijn aangemerkt door de Rijksoverheid...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 maar dit keer op de zogeheten sprintbaan. De Limburgers startten als tweede gisteren... maar wist de uiteindelijke nummer twee, uh, uh, René Arrast, snel naar de start in te halen. En vandaag volgde er de tweede race op de Nieuw Ring. En later dit seizoen wachten nog twee weekenden op Zolder... en de laatste twee races op de Hockenheimring. Nou, die race van vandaag die is ook net uh, verreden... en uh, die is gewonnen door de WK-leider uh, Nico Müller...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 is geworden in de DTM-race. Drie minuten voor drie uur... betekent het einde van het eerste uur alweer... van Zandvoort op zondag. Een zonnige zondagmiddag. Leuk dat je luistert naar het geluid van Zandvoort. Wij zijn er nog tot aan vijf uur vanmiddag... met dit programma op de radio. En nu naar Radam Michael Walden.